7 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een demonstratie tegen het kraakverbod in Amsterdam zijn 17 krakers gearresteerd. Ze raakten slaags met de ME. Het spui werd afgesloten. Rond de 100 mensen demonstreerden daar tegen het kraakverbod dat vandaag precies een jaar van kracht is. De politie had hen verboden op het spuit te demonstreren omdat daar te veel winkelend publiek is. De krakers trokken zich daar niets van aan. Ook droegen ze tegen de regels in bivakmutsen en hadden ze met hout verstevigde spandoeken bij zich.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 Vanavond en vannacht helder, lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen en maandag opnieuw volop zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. Vanaf dinsdag koeler en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASN-bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi?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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9771. Het is een heel rustig voetbalavondje. We hebben slechts drie wedstrijden. De vroege gaat tussen Utrecht en RKC. RKC de grote verrassing in deze competitie. En Utrecht de ploeg die zegt, althans de trainer die zegt... ja, ze zijn altijd tegen ons, vooral de scheidsrechters. Hoe is vanavond, Danny Houtkamp? vrije trap was er voor FC Utrecht. En als Bert van Marwijk nog een snijder nodig heeft... die niet geblesseerd is en goed vrije trappen kan nemen... dan kan hij nog altijd Rodney Snijder nemen. Want Rodney Snijder maakt een prachtig doelpunt uit de vrije trap. Het staat dus 1-0 voor FC Utrecht in een uh, wedstrijd die leuk is. De eerste 18,5 minuut. 1-0 FC Utrecht. Vitesse Heerenveel is de wedstrijd die om uh, kwart voor acht wordt gespeeld. En om kwart voor negen is er ook nog Roda tegen Nak. Het zijn er dus slechts drie vanavond. Maar we hebben om half negen ook nog handbal... Aalsmeer tegen Huryop. Langs de lijn is er op zaterdagavond tot 11 uur met sport en muziek. Sided van de Pointer Sisters. Utrecht met 1-0 voor dus helemaal niks te klagen over de scheids, Andy. Helemaal niets, Ronald. Nou, alhoewel, in de vijfde minuut zo'n beetje... Uh, had men toch wel graag een penalty gezien. Het werd niet gegeven. En dat was eigenlijk onterecht. Want het uh, was een flink duwtje uitgedeeld bij een 0-0 stand. Dus wat dat betreft wel wat te klagen. Maar niet over de stand. Want het staat 1-0 voor FC Utrecht. Mooie vrije trap van Roddy Snijder. En uh, RKC heeft ook best wel kansjes gehad door één hele grote zelfs van Ten Voorde. Die had er wel ingemogen. Ik kon alleen uh, of, uh, vrij schieten op het doel van Rob van Dijk. Maar schoot de bal hoog over. Uh, na 50 seconden... Had Utrecht alweer op 1-0 kunnen staan. Het was Moulenga die een goede redding van Zoet uh, uh, ervoor zorgde. Zoet in ieder geval dat er geen doelpunt kwam. En nu is Castiljon weg voor RKC Waalwijk. Uh, speelt de bal naar Snow. Dat zijn toch belangrijke mensen in dat team van Ruud Brood. Maar het kan zomaar gebeuren dat uh, uh, RKC na die goede start. tegen een zware nederlaag aan uh, uh, kan lopen. Want uh, Utrecht speelt geconcentreerd, speelt uh, aanvallend en speelt goed. in die eerste 20 minuten van de wedstrijd. En uh, nu hebben we er alweer 24 op zitten. En mag RKC even komen met Van Peppe vanaf de linkerkant. De linksback, de aanvoerder van RKC Waalwijk. 7 gespeeld. 13 punten. RKC op de zevende plaats en 9 punten uit 7 Op de tiende plaats FC Utrecht wordt de bal even rondgespeeld. Achterin door Guy Ramos andere. Die krijgt hem terug. Overigens iets heel anders. Ouwe Sar, licht geblesseerd. Zou beginnen in de basis van Ruud Brood, maar moest op het laatste moment afhaken. En Sander Duits, ik noemde hem net, is zijn vervanger Frank de Moerze bij FC Utrecht in de spits. Omdat Gerter en die bij is. bezit uh, nog altijd voor RKC. Wordt uh, rondgespeeld. Ja, Utrecht vindt dat best met een uh, 1-0 voorsprong, want de bal gaat nu helemaal terug naar Zoet, de keeper. En die geeft hem dan aan uh, Enrico Drost. Weer terug naar de keeper. Ja, zo kom je nooit uh, naar voren. Jeroen Zoet uh, trapt de bal dan maar hard uh, richting uh, ten voorde. En kan die erbij? Nee, die kan er niet bij. Maar is het van Peppe die hem opvangt? Bal weer de diepte in. Eens kijken of er nu een beetje richting het doel van FC Utrecht kan worden gevoetbald. Nee, want Bovenberg neemt over. Wel bal over de zijlijn. Het staat na precies 24,5 minuut. 1-0 voor FC Utrecht tegen RKC uit Waalweek. In het buitenland is vanmiddag natuurlijk ook al gevoetbald. In Engeland won Manchester United met 2-0 van Norwich City. Blackburn Rovers tegen Manchester City werd 0-4. Everton-Liverpool 0-2. Wolverhampton-Newcastle United 1-2. Aston Villa won van Wigan Athletic 2-0. En Sunderland speelde gelijk tegen West Bromwich Albion 2-2. Manchester United en City gaan een kop samen. 19 uit 7. Gevolgd door Newcastle United 15 uit 7. Chelsea heeft er 13, maar dan uit 6. En Liverpool heeft er 13 uit 7. En staat daarmee op de vijfde plaats. Dan Duitsland. Hoffenheim dwong Bayern München een 0-0 gelijkspel af. Freiburg tegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach 1-0, Borussia Dortmund-Augsburg 4-0... Bayer leverkusen Wolfsburg 3-1 en Nürnberg tegen Mainz 3-3. En om half zeven is begonnen, het is daar dus bijna rust. Hertha tegen Köln en het is uh, voor rust al 3-0 voor Hertha. Bayer München gaat een kop, 19 uit 8. Weer de Bremen heeft net zoveel vriespunten, heeft 16 uit 7. Bij Borussia Mönchengladbach heeft er 16 uit 8. En is daarmee derde en de vierde plaats wordt gedeeld door Dortmund-Stuttgart... Hoffenheim en Leverkusen, die hebben er allemaal 13 uit 8. Elle me dit qu'elle aimerait changer d'air. C'est vrai que par ici les <middels> vies prennent la poussière. Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer d'autres pays un bonheur ordinaire. Qu'on pourrait se défaire de ces utopies, qui rendent nos nuits amères. Elle me dit, c'est et ses colères, comme aujourd'hui, lassées de toucher terre. Elle Même si notre histoire est à a... En de meilleur, le bleu en le gris, mes poches vinden haker. En me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'appes en Mensen die te faut, alsjeblieft? Ik weet het niet. Ik weet J'ai le scénario, weet het niet. Ik j'ai het niet. Ik weet het j'ai Ik weet tout ce Ik entre nous rien ne presse et demain ne fixons comment van Ben Loncle Soul. Wat kan ik zeggen? Hoe verrassend zijn ze dit seizoen in die outcome? Ja, zeer verrassend. En wat ze kunnen vanavond, ik heb geen idee. Ik snap alleen niet waarom Utrecht RKC zo laat komen en een beetje op de counter gokt. Nu uh, is de counter voor RKC als Sander Duitser tussen zit en uh, flink aangepakt wordt. Zo, Azaren die uh, deed dat. En Van Zichem heeft het gezien. Maar het spel gaat verder omdat er voordeel is voor RKC Waalwijk. En dan weer een overtreding. Ja, dat zijn twee keiharde overtredingen. Uh, nu is het uh, voor de linksback die uh, terecht de gele kaart krijgt, Dave Bulthuis. Uh, even hiervoor was het... Uh de doelpuntenmaker die ook al een gele kaart kreeg, want die ook terecht. En zojuist was het die andere overtreding van Assaren, die ook best geel had mogen opleveren. Maar ja, dan was het wel wat veel van het goede geweest. In een paar minuten tijd drie gele kaarten. 1-0 FC Utrecht, dat wel. Maar Utrecht laat in de laatste tien minuten zeg maar RKC komen. En waarom is mij een raadsel? Want Utrecht zat heel aardig in de wedstrijd. zette zetten de ploeg uit Waalwijk goed vast. En nu maken ze het zichzelf alleen maar moeilijk. Gele kaarten. Dus voor Snijder en Bulthuis die moeten gaan uitkijken. En de vrije trap staat ook nog voor RKC Waalwijk. Wel halverwege de helft van FC Utrecht na 31 minuten bijna gespeeld te hebben. Staat Rob van Dijk op de lijn eh, bij de keeper dus van FC Utrecht. En komt daar de vrije trap van Van Peppe. Gaat richting het strafschopgebied Wordt wel gekopt door Ten Voorde, maar een beetje vreemd naar de zijkant. En dan kan Robert Braber de bal wel oppikken. Speelt hem terug op Bandjaar. Bandja bal mooi in de voeten gespeeld van Casteljon. Maar ja, dan moet je je voet niet te hoog optillen, want dan glijdt zo'n bal eronder door. En dat gebeurt dus bij Castillon En kan Rob van Dijk de bal heel simpel oppakken. Terwijl dat toch heel gevaarlijk eruit zag. Als Castellon die bal gewoon aanneemt, dan kan hij omdraaien en schieten. Maar dat gebeurt dus niet. Nu gaat Utrecht in de aanval. Via de rechterkant is het Molenga die de bal met de arm meeneemt. Gefloten door scheidsrechter van Zietem. Goed gezien. En een vrije trap wilde ik zeggen voor RKC. Maar hij geeft de vrije trap aan FC Utrecht vanwege een klein duwtje tegen Molenga. Vrije trap genomen richting de Moersje. Korte bal. Naar Moulenga. Maar Moulenga komt hem dan terug naar Azaren. Terug naar Moulenga. In het strafschopgebied. Omdraaien. Schieten. Tegen Van Peppa aan. En dan gaat de bal uit het strafschopgebied van RKC. En uh, begint de volgende aanval voor de Waalwijkers. Maar die duurt niet al te lang. Want die eindigt al heel snel in de voeten van Aljeschut. Die de volgende aanval via Marcus Nielsen opzet. En nu komt hij weer wat druk van FC Utrecht. Misschien dat hier wat leuks uit kan komen. Als Moulenga vastge. Gepakt wordt door Van Peppe en een vrije trap krijgt. Art Van Peppe, de linksbekken aanvoerder van RKC Waalwijk, ziet dat een vrije trap genomen gaat worden halverwege de helft van RKC Waalwijk. Kijken wie die gaat nemen. Helemaal vanaf de andere kant komt Tommy Oor om dat met het linkerbeen te doen. Heeft al een paar hele leuke acties vanaf die linkerkant uh, gehad. En uh, komt steeds gevaarlijk door en heeft een goede trap in de benen. Vanaf de rechterkant van het veld dus met het linkerbeen komt hij helemaal over. Om hem dan kort te nemen op Rodney Snyder. Krijgt hij hem terug, maar nu heeft hij hem voor zijn rechterbeen. Moet hij hem uh, voor zijn linker gaan leggen. Dat doet hij nu, loopt een paar stappen, maar schiet dan tegen zijn tegenstander aan. Het levert Utrecht niets op. Behalve dat ze nog altijd met eenmaal voorstaan tegen RKC Waalwijk door Doelpunt van Rodney Snyder. Hang on de piano van Jack McManus. Uh, Utrecht RKC, 1-0, nog steeds in de joutkamp. Ja, en ik ben benieuwd of wij met 22 spelers deze wedstrijd gaan beëindigen. Want de scheidsrechter van Ziegem strooit wel heel makkelijk met gele kaarten. Misschien dat hij het mooie vindt staan bij de shirts van Erkens en Waalwijk. Drie gele kaarten op reis een beetje voor FC Utrecht. Met Frank de Moeijsje, Sneijder en Bulthuis. En twee aan de kant van Erkens Waalwijk voor Duits en voor Castillon Zijn er al vijf in de eerste 36 minuten van deze wedstrijd. En om nou te zeggen dat dit de gemene wedstrijd is, nee, verre van. Het is een lekkere, goede voetbalwedstrijd. Of goed, in ieder geval met veel inzet. Waar prettig naar te kijken is als RKC in de avond gaat, maar niet voor lang. Want Bovenberg zat er even tussen, maar dan pikt Snow de bal meteen weer op. En kan Drost de bal naar voren spelen. Glijdt weg, maar zijn paas is er niet minder op als er een klein duwtje uitgedeeld wordt door Bulthuis. En dat is genoeg om de bal over de zijlijn te laten lopen in het voordeel van FC Utrecht. Waar Bulthuis de linksbek de bal zelf mag gaan nemen. Wat kansjes gezien, wat mogelijkheden gezien aan beide kanten. Maar Utrecht staat wel verdiend op een 1-0 voorsprong via die prachtige vrije trap van Waar zelfs Jeroen Zoet, die bezig is aan een heel goed uh, seizoen. De keeper uh, nog in dienst van PSV, maar uh, verhuurd aan RKC Waalwijk. Die, uh, Jeroen Zoet kon er uh, ook helemaal niets aan doen aan die vrije trap. Nu gaat uh, de zweet weer uh, Nielsen op uh, avontuur. En geeft een aardig hakje. Heeft een hele lange, hele lange benen en ziet er wat stijfjes uit. Maar zijn hakje zag er goed uit aan Bovenberg. En dan gaat Bovenberg helemaal terug. Naar Rob van Dijk. De keeper die geeft hem dan maar weer mee aan Alje Schut. Het tempo zakt af en toe bij FC Utrecht. Het zakt dramatisch naar beneden. Maar als het eenmaal tempo maakt. Dan komt RKC echt in de problemen. Nu gaat het weer wat rustig. Weer die Nielsen die de bal heeft. En gaat hij hem helemaal terugspelen. Ja, nu naar Schut weer. En dan zegt men ook om me heen. De Utrecht supporters. Jongens, maken ze wat tempo. En ik kan me dat voorstellen. Wel bij Pulthuis aan de linkerkant. Probeert de bal ervoor te spelen. Maar speelt hem in de voeten van Dros. Maar die levert meteen in. ...bij Azzare. Azzare halverwege de helft van RKC Waalwijk. Bal naar de rechterkant, naar Bovenberg. Die schiet de bal naar voren. Maar dan kan Moulenga er niet bij. En is het van Peppe die voor opruiming kan zorgen. Maar niet voor lang, want uh, Bovenberg zit er goed tussen. Bovenberg, nog één altijd in balbezit. En dan herstelt van Peppe zich. Krijgt daarbij ook nog een duw van Bovenberg. Vrije trap voor... Uh... We zitten meneer achter met die Achterman. De scheidsrechter er voor alles en nog wat uitmaakt. Ook al is het zo overduidelijk. Een vrije trap voor RKC Waalwijk. Uh, nu zou het om de eventuele geaardheid aardheid van de scheidsrechter gaan. Ik weet niet. Uh, ja. En dan zou die ook zich nog niet gewassen hebben. Nou, dan weet je wel hoe het uh, ervoor staat. Nou ja, dat soort mensen zitten dan heel dicht bij mij in de buurt. Dus ik ga nu ietsje naar voren. Zodat de kinderen die luisteren deze meneer niet meer zullen horen. Nog altijd 1 keer 1 0 voor FC Utrecht tegen RKC Waalwijk waarbij meneer van Ziegen een vrije trap geeft aan FC Utrecht en we die meneer dus even niet zullen horen. What is in this air the more i drink the more i wander off into a stranger's eyes i like the way that they reflect my thoughts and what is in this air it feels like feathery dust everywhere and as i breathe it in i breathe the masculine scent of his skin And I, I, I, feel homeless And I, I, I feel homeless Your comfortable caress Has triggered unfamiliar restlessness And you and I are weak I've lost my individuality You're watching me rebel Believing stories only hearts can tell But when is it enough? When do I call my feelings on their blood? was dat van uh, Maria Mena. Uh... Hoe, hoe goed ben jij je voorspellen, Eli? <laughs> nou, ook een beetje aanvoelen, hoor. Maar ik, ik, ja, ik heb hier toch wel wat moeite mee. Hij is consequent door de van Zichem. Hij geeft Jeffrey Castellon uh, een gele kaart. En dat is zijn tweede vanwege te hoog het beenheffen. Even daarvoor had hij uh, zo'nzelfde gele kaart al gegeven aan Frank de Mourge. Ook omdat hij uh, uh, nogal gevaarlijk zijn been omhoog had. Ik denk niet dat er echt opzet in het spel was bij Castellon. Maar dat betekent wel twee keer geel, oftewel rood. En 10 uh, man van RKC Waalwijk. En dan ook nog met een 1-0 achterstand. Dat wordt een hele moeilijke avond voor Ruud Brood. Als de bal toch uh, in de aanval komt bij RKC Waalwijk. We zitten in de 42e minuut. Mooie sliding van uh, Schut. Maar uh, levert uh, wel een hoekschop op voor uh, RKC Waalwijk. Dat uh, baalt natuurlijk als een stekker. Dat je met 10 man verder moet. En dat kan ik me wel voorstellen. Want de wedstrijd is er helemaal niet naar. En dan kun je zeggen ja. Maar overtredingen zijn overtredingen. Ik zie zo vaak dit soort uh, omhaal. Uh, uh, waarbij je toch een speler in de buurt. Uh, dan geef je daar een vrije trap voor. En nu geeft Van Sierum twee keer achter elkaar daarvoor een gele kaart voor. De hoekschop vanaf de linkerkant wordt uh, matig genomen door Meijers. Wordt makkelijk weggewerkt maar opgevangen door Van Peppen. Maar over mate gesproken. Die schiet de bal in één keer over de zijlijn. En zo met nog drie minuten te gaan. Leidt FC Utrecht met 11 tegen het team van RKC met 1-0. Over een ruime kwartier is er in Arnhem. Vitesse tegen Heerenveen. Vitesse, ja dat wint alles thuis tot nu toe. En Heerenveen is de laatste vier. Wedstrijden ongeslagen, dus zeg het maar, Bas -Siechner. Het zijn er zelfs vijf, want er zat nog een bekerrondje tussendoor. Ja, uh, die tellen we niet hier mee. Hè? Oh, dat uh, zoals het je uitkomt. <laughs> uh, mooi. Nee, nou ja, je zegt het goed, het is heel moeilijk om te voorspellen welke hand deze wedstrijd op gaat, want ze zijn allebei redelijk op stoom gekomen. Bij Vitesse diende zich dat natuurlijk al aan toen er maar geld bleef komen om aardige spelers te halen. Vooral Boni heeft zich nou natuurlijk de afgelopen weken bewezen, ook vorige week tegen Excelsior met zijn twee goals. IJzersterke spits. Zelf doet hij er nogal luchtig over, maar hij is natuurlijk van ongelooflijk belang voor Vitesse. En Herenveen. ja, nou ja, het komt op stoom. In het begin een paar tikjes gekregen, maar achteraf kun je zeggen dat was ook tegen Ajax en Twente 2 keer 5 1 En daarna toch eigenlijk behoorlijk gevoetbald. Uh, vorige week in de wedstrijd tegen Heracles eigenlijk een uur beter. Herenveen moet 2-0 maken, doet het niet en uiteindelijk wordt het 1-1. Daar hebben ze een beetje pech, denk ik. Maar die ploeg komt er echt wel aan. Het zijn ook vallen waar niet zo gek veel mee aan de hand is. Bij uh, Vitesse is de selectie eigenlijk fit. En uh, kan de trainer beschikken over ongeveer iedereen. En heeft hij nu gekozen voor Jenner om die een basisplaats te geven. Het gaat dan de kosten van Davila, dat betekent Jenner links voorin. De rest van het elftal blijft gewoon staan. En omdat het dus bij Heerenveen heel aardig gaat, heeft Jans besloten om het hele elftal maar te laten staan. Dat betekent dat we vooral weer kunnen genieten normaal gesproken van de voorhoede met uh, Dost. Maar zeker ook met Narsing en Asaili. Want als dat gaat draaien, dan loopt het wel. Daar moet je nog bij zeggen dat Heerenveen graag een beetje naar achteren zakt. En graag een beetje counter, dat deden ze vorige week zelfs in de thuiswedstrijd. Dat vond het publiek merkwaardig genoeg nog prima, ook in Heerenveen. Maar of ze dat, uh, vanavond ja, kunnen ze dat makkelijker doen in een uitwedstrijd, dat ligt ze wel. Dus wat dat betreft is Vitesse gewaarschuwd. Ik, vind, ik ben echt benieuwd waar dit naartoe gaat. Dit zijn twee ploegen die in potentie in de buurt moeten kunnen komen... van de uh, plaatsen die recht geven op Europees voetbal aan het einde van het jaar. Dus dat wil ik eigenlijk vanavond wel terugzien. Nou, we wachten het af. Uh, over uh, iets meer dan een kwartier inmiddels. We gaan nog even kijken bij de slotfase. Eerste helft bij houdt Houtkamp, Utrecht rkc de laatste minuut, de eerste helft is ingegaan. 1-0 de voorsprong. FC Utrecht, mooie vrije trap. Rodney Sneijder en tien man dus van RKC moeten het gaan proberen. Maar het balbezit is voor Utrecht vanaf de linkerkant. Goede voorzet en die bal komt bijna terecht bij Frank de Moesje. Maar wordt ook goed verdedigd door Guy Ramos. De voorzet was van Dave Bulthuis en het levert slechts voor FC Utrecht. Een hoekschop op 3-3 is wat dat betreft in hoekschoppen maar 1-0. ...voor FC Utrecht. We zitten nog niet in de extra tijd. Die gaat over 10 seconden lopen. Ik denk een minuutje of twee gaat erbij komen. De hoekschop vanaf de linkerkant met Tommy Hoor. Daar komt die hoekschop voor het doel. Schud voor het doel. Kan er niet bij om te koppen. En dan wordt de bal achterin even weggewerkt. En nu kunnen ze counteren. We krijgen er... Ja, dat is niet te zien. Eén minuut, want het bord stond niet aan, maar de speaker zegt één minuut. Dus zullen we daar maar vanuit gaan dat er nog één minuut gespeeld gaat worden in deze eerste helft. De counter levert niets op voor RKC Waalwijk En die gaan meteen weer snel terug in de verdediging. Ja, nu heb je nog maar één spits aan de voorkant bij RKC Waalwijk, Dat is Rikje ten Voorde. En dat wordt lastig. Overtreding van Guy Ramos. Gele kaart. Jongen, jongen, jongen. Ga je nou voor elke overtreding die er komt een gele kaart geven, dan wordt het toch echt een... Een hele lastige wedstrijd vanavond voor alle spelers. Dit is een, uh, een gele kaart. Of een uh, overtreding, dat is het. Maar ja, uh, hij gaat uh, zoals je dat uh, wel vaker ziet mooi liggen. Uh, uh, Frank de Moerje. En uh, dan geeft scheidsrechter van Ziegen toch wel eenvoudig en makkelijk een gele kaart aan Guy Ramos. Weer een gele kaart. En dat is al nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gele kaart in de eerste helft. Is de wedstrijd absoluut niet naar. Maar hij, heer van Ziegen uh, drukt toch. ...van enorm stempel op deze eerste helft... ...als Enrico Drost heel vervelend gaat lopen doen... ...door de bal weer ietsje terug te schoppen... ...op het moment dat Van Ziegem de muur op afstand legt. De vrije trap is er voor Rodney Snijder. Hij deed het na een minuut of 15 ...van ongeveer dezelfde positie... ...heel knap met het linkerbeen... ...legt de bal nu twee meter terug... ...daar moet die bal liggen... ...net buiten het halve cirkeltje van het strafschopgebied... ...en dan gaat hij zijn aanloop nemen. Kan dat met links? Hij dus heeft een stap of drie, vier nodig... ...om zijn aanloop te nemen. Daar is het fluitje van Van Zierum, aanloop, het schot... ...en gaat net, uh, net niet uh, over de muur, gaat tegen een hoofd in de muur... ...en levert dan, wilde ik zeggen, een hoekschop op... ...maar die wordt niet meer genomen. We gaan rusten met een 1-0 voorsprong voor FC Utrecht... ...en acht gele kaarten alleen al in de eerste helft. Mais een Pra te dizer que eu estarei sempre aqui, que o tempo pode passar, as lembranças vão ficar, nós cantaremos mais uma vez saudade. Elle était coincée là depuis 3 ou 4 mois. Une sale histoire, je crois, elle aurait bien craqué pour une histoire d'amour En échange d'un billet de retour. Jouer au poker avec deux trois dockers Dans un café de bel air Elle me cherchait du regard Comme s'il était trop tard Comme si personne voulait rien voir Et moi je faisais semblant d'y croire Elle avait si souvent du laisser s'attendrait Je l'ai jamais revu. Dat was Patrick Bruel. Uh. Roda speelt uh, vanavond laat, kwart voor negen, uh, tegen NAC. Trainer in Kerkrade is Harm van Veldhoven. En die werd vorig seizoen nog genomineerd voor de titel Coach van het Jaar. De prijs ging toen naar collega Michel Predom van uh, FC Twente. Maar Van over kreeg dus erkenning voor het goede spel van Roda. Nu is Roda geen schim van de ploeg van vorig jaar. En de vraag is of Van Veldhoven nu druk voelt. No, een beetje wel een beetje wel, zonder dat die druk is nu om daarin uh, uh, je legt jezelf een bepaalde druk op, omdat je ook wel weet dat deze groep, zoals we nu gevormd hebben, ook een middenmotor kan zijn. En uh, dat ik op de van dat ook zie dat sommige jongens moeite hebben om dat niveau nu te halen wat ze ook kunnen halen. Wat ook te maken heeft met, met automatismes die je nog niet helemaal hebt. En dat sommige dingetjes daardoor in elkaar vallen. En dat je daardoor ook weer opnieuw je geduld moet opbrengen. Maar wel wetende dat je dat, dat niveau kunt halen op termijn. Als je de waarschuwende vinger heft en zegt: van jongens, hou er rekening mee. Wat is dan het antwoord? Het antwoord is dan dat ze ook wel weten dat ik de laatste uh, 2,5 of 3 jaar nu. Uh, eigenlijk voor 8 miljoen voor de club heb kunnen verkopen. En dat we eigenlijk alles transfervrij hebben gehaald. En we wisten ook dat wij in een enorme, enorme moeilijke situatie zaten... door uh, eigenlijk al die bezuinigingen door te voeren. En daar ook heel goed mee bezig waren. En dat je als trainer daar ook heel consequent in mee hebt gewerkt. En dat zij ook heel goed beseffen... Hey, wat geweldig wat we de laatste twee jaar hebben gedaan. Maar ook wetende dat dit de omschakeling was... om naar een nieuw roda te groeien. Omdat je weet dat er eigenlijk heel veel jongens die einde contract waren... die we niet meer konden verlengen... door het feit dat we ook niet meer konden geven. En ook moesten bezuinigen... En daarin ook keuzes moest maken. We weten deze mensen ook van uh, dit is daarin niet beangstigend. Maar wij zullen daarin inderdaad een overgangsjaar hebben. En dat, uh, dat is intern ook wel goed te aangegeven onder elkaar. Bestaat een overgangsjaar in profvoetbal? Eigenlijk niet. Nee, dat is ook zo. En daar heb je zelf ook veel moeite mee. Want uh, wat, je, wat je hebt, en dat is ook als trainer enorm moeilijk. Als je zes is, dan wil je eigenlijk veilig zijn. Ja. En als je, als je alleen maar in, in aanvallend opzicht film Jans, uh, Scobu en Hadouiir, om een Madrid te noemen, die regelmatig een goal mee pikt en er ja. niet mee bij hebt, ja. is het niet vragen om moeilijkheden? Uh, in zekere zin heb je 100% gelijk, maar uh, daarin wil je ook je rug rechtzetten en ook die jongens die erbij komen uh, ook een stukje aandacht geven en ook beschermen om daar ook uh, die rol op te gaan nemen. En op termijn uh, weet je dat het ook naar voren gaat komen, maar je weet ook dat je niet dat soort typen zo 1, 2, 3 met een vingerknip gaat vervangen. Iedereen weet, dat hadden weer een goede voetballer was. Iedereen uh, wist hoe bepalend Jansen was. En iedereen wist ook hoe fijn Koeper dingen kon doen. En dan praat je nog niet over, over al die andere jongens. Uh, want daardoor heb je ook heel je verdediging uh, om moeten gooien. Is het nog een cruciale wedstrijd? Al zo vroeg in het seizoen? Nou goed, op, op mentaal vlak zeker wel. Uh, op het andere vlak weer niet. Ik bedoel, uh, mensen krijg je ook meteen van... Uh, kijk, uh, dat creëert ook een druk... Die, drie, die druk die creëer je zelf. Als je, als je wedstrijden speelt als in Eindhoven, ja, dan creëer je die zelf. Dan, uh, dan geef je aan dat je gewoon je beperking hebt. En als je dat blijft herhalen, dan word je kwetsbaar. En, en daar moet je als team een, een goed antwoord op geven. En, en voor een trainer is het natuurlijk zeer belangrijk dat je ook iedere keer een team, zoals ik afgelopen week ook ze heb zien trainen. Zo wil je ook iedere keer een heropstanding krijgen in wedstrijden waar je zegt, kijk oké, okay, nu zijn we met iets bezig. Om, om op verder te bouwen. Harm van Veldhoven, hij is de trainer van Roda. Ja, vorige week zelfs een dieptepunt voor Roda. De 7-1 nederlaag tegen PSV. Excuses zijn er wel. De club had een leegloop van belangrijke spelers. En vanavond dus nak op bezoek. Nog een keer op Fleur. Nu met de kritische aanvoerder van Roda, Rob Wieluit. We staan voor mijn gevoel wat te laag. Maar gezien het spel uh, niet. Maar wel qua spelersselectie. En... Uh... Het is een feit waar we nu staan. Zes punten. Uh, ook nog in twee knotsgekke wedstrijden, denk ik, die hebben, hebben we de zes punten gehaald. Uh, een paar hele slechte helften en één slechte hele wedstrijd. Ja, dan sta je waar je nu staat. Maar ik ben ervan overtuigd, uh, met deze selectie, dat wij nog, uh, nog flink gaan stijgen. Is het niet logisch, als je ongeveer veertien spelers wegdoet, waarvan zeven basiskrachten... en je krijgt allemaal nieuwe, en dat je eigenlijk met een heel nieuw elfste moet beginnen dat het niet loopt in het begin... Nou, dat het niet loopt, dat kan. Maar uh, als je ziet uh, hoe we een aantal wedstrijden hebben verloren, op de manier waarop, vooral. Kijk, dan verlies je maar drie punten. Je kunt maximaal drie punten verliezen, maar je verliest ook een hoop uh, vertrouwen in het systeem. En uh, dat is dan een groter verlies. Uh, je kunt inderdaad uh, zo weinig punten hebben met de, met de tegenstanders die we hebben gehad, maar niet de manier waarop. Uh, dan kun je 14 nieuwe spelers hebben of 25. Dat, dat maakt dan niet uit, denk ik. Leggen ze uit de manier waarop. Nou ja, je ziet, uh, we komen in een paar wedstrijden achter... en dan, dan, dan laat het met z'n allen lopen. Dan kun je een wedstrijd een keer met 2, uh, misschien 3-0 verliezen... maar niet met 5-0 uh, in één helft en 7-1 en in, in, in uh, 75 minuten. Dat, dat, uh, ja, dat mag niet gebeuren. Wat is er deze week allemaal gebeurd? Want nu komt uh, NAC op bezoek. Er moet gewonnen worden. Wat is er deze week allemaal gebeurd? Nou, gewoon eigenlijk uh, zoals normaal. Uh, de wedstrijd nabesproken... Uh, Weer keihard getraind. Ik denk dat we dinsdag en donderdag heel pittig getraind hebben. Vandaag weer wat gas teruggenomen hebben. Dat we allemaal morgen er klaar voor zijn. Het is inderdaad een hele belangrijke wedstrijd. Maar ik ben ervan overtuigd met het publiek achter ons dat wij de drie punten gaan pakken. Aan het begin van dit seizoen werd gezegd, nou we gaan voor de play-offs. Is dat een serieuze optie? Nou ja, ik weet hoe het kan lopen in de voetballerij. We hebben nu twee thuiswedstrijden. Ja, als je die allebei wint, dan sta je er weer bij en dan, dan is iedereen weer heel positief. Uh, wat ik net al zei, wij gaan elke wedstrijd voor de drie punten. En dat is NAC thuis uh, niet anders. Maar als je nou bij jullie kijkt, Jonkers schoten de vleer de een en de ander in. Dat nou, staat nu geloof ik op één, hè? Ja, niet alleen Mats. Ik bedoel, iedereen speelt een minder seizoen dan vorig jaar. Dat is, uh, dat is logisch. Uh, maar als het weer een beetje gaat lopen, dan ben ik ervan overtuigd... dat Mats er weer, uh, weer wat in gaat schieten. En uh, dat iedereen weer zijn normale niveau haalt. En dat, dat, dat halen we nu allemaal niet. Ja, dat, als we dat allemaal wel halen, dan, uh, dan gaan wij nog flink stijgen. Is er ook hier sprake, want je komt van andere clubs waar het dan meteen crisis was. Is dat, is dat woord hier ook al gevallen? Uh, meer door de buitenwacht, denk ik. Kijk, wij zijn uh, ook vorig jaar al wonnen we drie wedstrijden achter elkaar, waren we kritisch. En nu uh, verliezen we uh, twee, drie wedstrijden achter elkaar en zijn we ook kritisch. Uh, nee, het woord crisis is in de kleedkamer niet gevallen. En, uh, aan ons om te zorgen dat het ook in de kleedkamer niet, niet gaat vallen. Living for a moment Getting tired of hanging on the line I wake up every morning And I pull back the curtain And wonder if it's gonna rain or shine Getting tired of thinking Getting so tired of begging Getting tired of it That there's two That I can do no better. I gotta go out and maybe start meeting some new people. I gotta go out and buy myself one of those little black dresses. Cause I'm so tired of this t-shirt. I'm so tired of crying off all my makeup. Getting just so tired of waking up with a love. Nothing but a miracle van Diane Birch. We gaan naar vitesse Veen. daar zijn ze begonnen. Je hebt toch wel je dak open, hè Bas? Ja, dak is open en uh, dat is prachtig op deze mooie dag... terwijl Vitesse in het begin van de wedstrijd bij 0-0 stand een vrij schop gaat nemen. Die komt niet op het hoofd van Boni, <laughs> wel uiteindelijk gaat de bal in de doel... als de doelman van Veen van de bussen achterover valt in zijn eigen doel... maar dat gebeurt pas nadat hij is weggeduwd door een van de Vitesse-aanvallers. Dus gaat het feest niet door en blijft het gewoon 0-0. Ik denk dat het goed gezien is door de scheidsrechter... Want hij staat ze ongeveer op de doellijn van de bussen. En krijgt dan, ik denk, uh, Kasia tegen zich aan. Of Kalas, een van de twee centrale een Kasia geweest. Dus een vrije schop voor uh, Heerenveen in het begin van deze wedstrijd. Er is eigenlijk nog niet zoveel gebeurd. Vlak voordat de wedstrijd begon, werden wij nou ja, opgeschrikt. Is niet waar. Maar dacht iedereen, hé, hey, wat gebeurt er ineens? Van der Heide, die in de warming-up bij uh, Vitesse wat eerder naar binnen ging dan de rest... is wel op het scoreformulier gezet. Maar niet in het veld gekomen. Die is blijkbaar toch wat geblesseerd geraakt. En is vervangen te elfde uren door Prupper... Die er dan bijkomt op dat middenveld van Vitesse. Een aanpassing dus door Van de Brom gedaan in de allerlaatste seconde voor deze wedstrijd. Doeltrap van de, Van de Busse. Die probeert de bal hoog weg te krijgen. Dost komt door tot bij Narsing. Dan moet Narsing als buurtner eigenlijk een beetje mistast achter de bal aan. Die houdt hem binnen aan de rechterkant van het veld. Staat nu halverwege de Vitesse helft. En moet dan met Buutner in zijn buurt proberen om daar langs te draaien. Er komt ook steun van Jan Maat. Die krijgt nu de bal de rechtsbek. Die brengt de bal het strafopgebied in. Daar wil Juricic met een hakje de bal bij Dost krijgen. Dat lukt niet. Kums pikt op. En via Elm loopt de aanval van Heerenveen dan door. Het gebeurt allemaal dat 3,5 minuut. En Assaidi wordt dan in het spel betrokken aan de linkerkant van het veld. En dan gebeurt er altijd wat goede voorzet nadat hij zijn tegenstander uitkapt. De bal wordt dan weggewerkt door Vitesse. En dan is er bovendien gefloten. Zal het zal spel zijn geweest, denk ik. En dan komt er een vrije schop aan voor Vitesse. Vier minuten gespeeld. Veldhuizen gaat die vrije schop nemen. Vitesse zal weten dat het in het afgelopen seizoen twee keer speelde tegen Herenveen. En dat het toen twee keer in de slotfase misging. Hier in Arnhem kwam de gelijkmaker drie minuten voor tijd. En ook in Heerenveen stond Vitesse voor. Maar in de laatste twee minuten werd het 1-1 en 2-1 voor Heerenveen. De buiten is dus, mocht Vitesse op voorsprong komen, niet binnen... Voordat de welbekende dikke dame gezongen heeft. Vier minuten onderweg. Het zijn wel hele op praatjes allemaal. Terwijl we er nog 86 moeten. 0-0. <laughs> Utrecht tegen RKC. Uh, ze gaan beginnen aan de tweede helft. Ze zijn begonnen aan de tweede helft. En die houdt kan. Eén wissel bij FC Utrecht bij die 1-0 voorsprong voor Utrecht. Vorsteman's erin. Bulthuis eruit. Eerste voorzet is ook voor FC Utrecht. Dan geeft de Moesje een flinke duw aan Guy Ramos. Het gesprek eh, van de dag mag ik wel zeggen in de rust. De zeven, ik zei acht, maar het zijn er maar zeven. Gele kaarten die de hele bedrijven. Ja, van altijd. Hè? Ja, ja, je raakt het tel kwijt hè, met zoveel kaarten. Maar ja, de wedstrijd is er helemaal niet naar. Hij geeft twee gele kaarten. Eentje voor de Moesje. En de tweede gele kaart voor Castellon voor een uh, omhaal. Waarbij geen spelers of zo gewond raakten. Uh, dus uh, ja, daar keek iedereen eigenlijk, uh, ook het publiek en de pers en uh, uh, mensen uh, die er omheen staan, uh, nogal vreemd van op. Benieuwd hoe de tweede helft uh, verder gaat. 10 van RKC Waalwijk tegen 11 van FC Utrecht. Utrecht in de aanval. Met... Uh, de man die nu aan de linkerkant staat. Rodney snijden. Balletje de diepte in. Komt niet aan bij... Uh, wie was dat? Jacob Molenga. Maar dan gaat de bal ook over de achterlijn. En mag er ingegooid gaan worden. Of niet uh, over de achterlijn. Over de zijlijn. Mag er ingegooid gaan worden door FC Utrecht. Omdat Drost de bal over de zijlijn speelde. Drost heeft uh, uh, handen vol aan Azade. Azade krijgt de bal. Speelt hem even terug. Bal komt voor het doel. Bij Bovenberg. Die schuift hem even opzij. Naar vallen Vorstemans. Die probeert in de diepte Molenga te lanceren. Molenga met Van Peppe. Wie wint dat? Het is uiteindelijk Moulenga. Want de bal gaat over de zijlijn via Van Peppe. En dan gaat Moelenga gooien. Hij wil dat snel doen, maar alleen Bovenberg staat in de buurt met twee verdedigers van RKC Waalwijk. En dat is te veel van het goede. RKC komt eruit. Maar niet voor lang, want er is maar één eenzame spits. En dat is Rick ten Hij kan de bal niet onder controle krijgen. Het wordt een moeilijke tweede helft voor RKC Waalwijk. Ze staan al met 1-0 achter. En ook nog met een man minder.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 Home, Homeward bound goud van Oud, simon en garfunkel vitesse herveen bastiglu 0-0 8 1/2 minuut onderweg als je hier om je heen kijkt in Arnhem dan zie je nogal wat uh, oude trainers lopen. Theo Bos is hier. Uh, we hebben sturing zien lopen. Ik denk als je goed kijkt dat zometeen blijkt Albert, <laughs> ja, <ja, oud>, <laughs> Albert Ferrer ook nog is. Ja ja, oud Voormalige trainers. Ik denk dat Albert Verreder ook nog is als zo meteen goed oplet. <laughs> Het is misschien een soort reunie dat we even daar niks van gehoord hebben. Um, die zien al negen minuten een wedstrijd waarin er links en rechts kleine kansjes zijn geweest. Met uh, schoten waar de doelmannen aan weerszijden dan vervolgens nog een hand tegen kregen. Nu is de bal voor Vitesse met een peer naar voren waar Chanturia 2 meter over de middenlijn de bal keurig op de borst aanneemt. En dan ook iets te veel naar de televisie heeft gekeken en gedacht die no-look paas. Ik vind het een verschrikkelijk woord, maar vooruit maar een keer, dat moet ik ook kunnen. Hij kijkt heel, ja bijna pedant de andere kant op en wil dan de bal in de loop van Bodie meegeven. Maar dat mislukt, dat heeft Heeren Veen doorzien. Die keken namelijk wel. En dat schijnt er toch af en toe te helpen. Heeren Veen heeft de bal drie meter over de middenlijn met een vrije schot nu die genomen is. En El Akjoui heeft de bal teruggespeeld naar zomer. Opnieuw hij met Gouweleeuw achterin. Het is wel aardig om te zien dat Gouweleeuw die ook op het lijstje is komen te staan bij Jong Oranje nu. Korpot zit hier voor mij op de tribune. Dat die Gouweleeuw zich zo snel ontwikkeld heeft. Dost krijgt de bal, wil van afstand schieten. Nee, verlegt het spel naar de linkerherstel rechterkant. Daar is Narsing aan speelbaar. En dendert Jan Maat er weer overheen. Jan Maat krijgt nu de bal mee. Speelt hem terug naar Narsing. Narsing Jenner moet mee terugverdedigen. Daar moet Narsing nu als eerste langs. Dat zijn dus eigenlijk twee buitenspelers nu in duel. Narsing wint, bal komt voor de goal. Wordt weggekopt door Kalas. Dat zag er nog dreigend uit. Omdat Narsing eigenlijk wel geduldig is in dat duel met Jenner. En weet dat als hij maar genoeg dreigt en op een gegeven moment versnelt dat hij er altijd langskomt. Het is zo'n speler en ja, dat geldt ook voor Asaidi aan de andere kant. Dat als je de tegenstander niet echt helemaal voorbij komt dat het niet eens uitmaakt. Want de voorzet komt even goed. Ingooi voor Heerenveen. Daarmee gaat de ploeg slordig om. Balverlies en dan kan Van Ginkel overnemen. Verlengde zijn contract hier in Arnhem tot 2015 deze week. Daar kan men in Arnhem dus nog lang van genieten. Boni aan een solootje langs twee man, dat ziet er goed uit. Dan moet Prupper, die de bal krijgt, eigenlijk iets leuks verzinnen. Speelt de bal terug naar Boni, die hem niet onder controle krijgt op de rand van het strafhoekgebied, En dat wordt uitverdedigd voor Vitesse, of voor Heerenveen, pardon, een koud kunstje. Maar let men daar toch niet helemaal op. Druk gezet door Vitesse, daar komt de bal alweer. Met een voorzet van Jenner indraaiend gaat die bal over Boni heen. En zo mag van de bussen een doeltrap gaan nemen. Elf minuten. Het is 0-0 in Arnhem. Met al die gele kaarten in de eerste helft zijn ze in de tweede helft natuurlijk veel voorzichtiger. Jonge, jongen Ronald. Als je toch zag wat voor overtreding Forstermans maakte... Die er net uh, was ingekomen. Hij kreeg daar slechts een gele kaart voor. Maar dat was nou een uh, overtreding. Uh, met uh, eerst je ene been erin gaan. En met je andere ook nog uh, je tegenstander extra uh, raken. Uh, dan krijg je daar normaal gesproken toch wel een rode kaart voor. Maar nu was uh, scheidsrechter van Zichem Koeland. Uh, gaf hem slechts een gele kaart. En dus nog altijd 11 Utrechters tegen tien uh, mannen uit Waalwijk. En nog altijd die 1-0 voorsprong voor FC Utrecht. Met balbezit voor Utrecht. Ah, aardige beweging van Assaren. Maar te mooi. Giramos, bal weggetrapt. Hij had uh, nogal veel... Kritiek op de leiding uh, zojuist. En uh, normaal gesproken had je daar ook nog wel een gele kaart voor mogen geven. Van Ziegem heel boos naar Ramos toe. Maar die had al een gele kaart uit de eerste helft. En die werd uh, gespaard. Dus die moet ook uh, heel goed uitkijken. Balbezit voor Rodney Sneijder. De maker van het uh, enige doelpunt tot nu toe. Speelt de bal even breed. En dan kan Utrecht weer in de aanval gaan. We hebben nog uh, een zat te spelen. Want we zitten zeven minuten in de tweede helft. Eén kans gezien voor RKC Waalwijk. RKC probeert er alles aan te doen om langs zij te komen. Maar het zal heel moeilijk worden. Zeker als uh, Asare nu de bal op doel schiet. Maar de bal gaat niet op het doel, maar naast het doel. Het staat na 53 minuten spelen. 1-0 voor FC Utrecht. Dan gaan wij naar het NOS Journaal met Freddy van Tijn. Bij Vitesse-RV is het trouwens 10 minuten gespeeld. En daar is nog 0-0. Tot zo. op Gif, gif en nog eens gif.